De kandidaten voor het leiderschap van de Franse conservatieven... hebben beide de overwinning opgeëist. De nieuwe leider wordt de opvolger van oud-president Sarkozy... die in mei opstapte na de verloren presidentsverkiezingen. De kandidaten voor het leiderschap van de conservatieven... zijn oud-premier Fillon en Jean-François Copé... die verschillende functies binnen de partij heeft gehad. Copé staat bekend als de meest rechtse van de twee. Beide kandidaten zeiden gisteravond laat... dat ze de meeste stemmen hadden gekregen. Daarnaast beschuldigen aanhangers van de kandidaat elkaar van fraude bij de verkiezingen. Zo zouden er in een stembureau in Parijs 40 stembiljetten meer zijn ingevuld dan er kiezers waren. Het antidopingbureau WADA wil sporters die het op het gebruik van verboden middelen worden betrapt een schorsing van vier jaar geven. Dat is een verdubbeling van de straf die nu geldt. Ook wordt het makkelijker om een levenslange schorsing op te leggen.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 Het weer, het is mistig, de minima liggen rond het vriespunt. De dag begint grijs met mist, nevel en laaghangende bewolking. Ook vanmiddag nog vrij veel bewolking. Blijft wel droog en heel af en toe kan de zon doorbreken. Middagtemperatuur ligt tussen 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. En uh, Jan Emous is uh, net uh, weer naar huis vertrokken. Maar nu is hij al weer terug met zijn wekelijkse goedemorgen. Track traces. Het platenhoekje van Jan Emous. Een uh, hartelijk goedemorgen. Wat heeft uh, jarige presentatrice Adeline van Leer met Crack Lake? Ik weet het niet, maar uh, toen ze mij uh, eerder deze week vertelde... welke muzikale haar uh, buitengewoon zouden plezieren... toen noemden ze twee dingen waar diezelfde Greg Lake in te horen is. Als lid van Emerson Lake en Palmer en als lid van King Crimson. King Crimson, het was een beetje... Uh, dat als volgt in elkaar zat... qua filosofie. Het mag niet gewoon klinken. We doen alles anders en raar. En als het maar even klinkt als... iets... nou echt... in de verte als een meezinger... dan gaat het niet door. Het moet ingewikkeld wezen. Nou, uh, van hun tweede LP... Cat Food. Een favoriet van genoemde Adeline van Lier. Zang... In ieder geval Greg Lake, die onmiddellijk hierna opstapte en uh, doorging met Emerson Lake en Palmer, waarover zo meer. Mm -hmm. Conveniently frozen, can't come back tomorrow. Lady with no chopper with a new one in the half with which of a mechanical crew Cooking to a neighbor when she polishes a saver. Knows how to flavor is the stew. Never need to worry with a tin of parry, curry. Poison is special. I'll get was over King Crimson en Catfood. Uh, Crack Lake die dacht hierna, ik doe hier niet meer mee. Ik ga wat anders doen. Uh, kwam terecht bij de supergroep Emerson, Lake en Palmer. Een beetje opgeblazen, bombastische boel vond ik het eigenlijk. Destijds ook al een beetje. Maar hun eerste hitje was best leuk. A lucky Man. Beetje jammer van uh, dat gefrik op die synthesizer. Maar ja, je geeft een jongen een nieuw speeltje en hij gaat helemaal uit zijn dak. Oké. Okay tot volgende week He had white horses en lady bij de school. score All dressed in satin and waiting by the door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 On which he was led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 Dank Jan Emaus. Je had me toch niet helemaal goed begrepen hoor. Want ik vond King Crimson ook vreselijk. Alleen dit was het enige nummer wat ik nog wel een beetje toegankelijk vond. Voor de rest begreep ik ook helemaal niets van die band. En Emerson Leek en Palmer. Ja, dit is gewoon jeugdsentiment. Voor een dame die ouder wordt is dat gewoon leuk. Lucky man. Nou, dankjewel. Goed. Ko van Gemert zoekt en leest Poëzie voor de Nacht. En alweer een nieuw thema. Nee, geen nieuw thema. Ik weet het niet. Laat maar gewoon luisteren. Het begint op mijn verjaardag. Ja, daar ga ik iets over zeggen. Dus... Oké okay, dan. Ja, is goed. Ja, niet veel hoor. <lacht> je bent verkouden. Ja, ik ben altijd verkouden, maar nu weer erger. Oké. Okay. Adeline, laat ik beginnen met je heel hartelijk te feliciteren. Ik heb ook een klein cadeautje bij me, dat ga ik je nu geven. Oh. En dat moet je straks maar even uitpakken. Het zal je niet verbazen dat het iets met uh, heb, gedichten te maken heeft. Je hebt het al. Ik denk het vast wel. Nou, dat moet je dan, dan moet je het al helemaal niet uitpakken. Oké, okay, dat doe ik. Doe dat, doe dat later maar. <laughs> maar in ieder geval, deze uh, bijzondere dag... Uh, dacht ik, ik ga twee gedichtjes voorlezen. Die niet op jou slaan, hoor. Ik moet, maar... Oh, wacht even. Shit. Ik moet, oh. moet jou een razoen geven. Oh ja, mooi, Drie. Dank. Nou, dank je wel. Nee, jij bedankt voor je cadeau. Ja, prima. Uh, twee gedichtjes van twee van mijn lievelingsdichters. En het eerste is buitenom toepasselijk... het slaat niet op jou, maar op het jaargetijde En uh, dat is geschreven door J.C. Bloem. November. Het regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt het hart. Dat droef maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer waar gelaten dagelijks leven wordt verricht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 Het tweede gedicht is over een geheel andere jaargetijden. Het is van Rutger Kopland. Maar het opvallende vond ik dat in allebei de gedichten twee keer regen voorkomt. Dat zal toch iets met, met Nederland te maken hebben, of met de Nederlandse poëzie. Voorjaarsgedicht. Deze lente gaat er toch weer over jou. Hoewel ik er langzaamaan wel moe van ben.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 dat was de een ja, mooi hè maar het kan die mannen toch mooi hè? ik vond het zo dat is echt zo'n geweldige dicht vind ik ja. het is zo simpel ja. en het is de, je kan je, mensen die elkaar lang kennen vallen elkaar houden maar met dat dat ja een beetje ik word er wel een beetje moe van <laughs> ik vond het ja. ik vond het zo goed There was rain today And crystal blue was hidden By a cloudy gray A sudden shower come to chase the sun Occasional mm -hmm. Keys, you trying to undo you when I Harry Callier is dat onlangs overleden. Uh, gaat u mee naar de film? In niet. maar een beetje minder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 ja, nou ja, Ik weet niet hoe uw Roemeens is. Mijn is heel slecht. Maar wat een film is dit. Dupa de Aluri in het Roemeens en Beyond the Hills in het Engels. Zo wordt hier ook uitgebracht. Geschreven en geregisseerd door Christian Mungiu. De man die ook de film vier maanden, drie weken, twee dagen maakte. En ook nu gaat de film weer over twee meisjes en een overheersende man. Maar verder is alles totaal anders. Hij werd getriggerd door een verhaal uit 2005... dat in de tijd veel opschudding veroorzaakte. Want uh, toen stierf... Doe maar helemaal, doe maar helemaal weg. Toen uh, stierf een jonge vrouw die uh, bij haar vriendin op bezoek was... Uh, in een orthodox klooster, ergens op het platteland van Roemenië. En omdat die vriendin niet orthodox en zelfs niet erg gelovig was... dachten de nonnen en de priester dat ze bevangen was door de duivel... en ze startte een duiveluitdrijving. En daaraan overleed ze een paar dagen later. Nou goed, sensationeel verhaal natuurlijk. En die Christian Monguil, die heeft uh, heel lang getwijfeld over de verfilming ervan... totdat hij het exacte ware verhaal losliet en zijn fictie uh, aan de gang liet gaan. Nou, de essentie van wat hij wil laten zien in deze film... Hè, die, die dus qua gebeurtenissen wel het feitelijke verhaal volgt... is hoe liefde het concept van goed en kwaad kan relativeren... De grootste vergissingen zijn begaan in de naam van het geloof. Ja, laat we eerlijk zijn. Hè? Welk geloof dan ook. Bijna altijd in de absolute overtuiging dat de goede zaak werd gediend. Nou, het is toch ook zorgelijk dat heel veel geloven zoveel meer waarde hechten aan één... Uh, He, hech, waarde hechten aan en respect eisen voor allerlei religieuze gewoontes... en gebruiken en regels, terwijl ze de essentie van het geloof... verder niet toepassen op hun dagelijkse leven He, en in de omgang met, met, met hun medemensen. Nou, in de orthodoxe kerk gebruiken ze een, een boek waar je je zondes in kan opzoeken. Nou, dat gebeurt ook in de film. Er staan er maar liefst 464 in. En de belangrijkste ontbreekt, namelijk die van de onverschilligheid om verschilligheid ten opzichte van je medemens. Nou, over deze belangrijke zaken gaat die film... en daarin is hij naar mijn idee heel erg geslaagd. Het gaat niet om de schuldvraag. Hè? Uh, tuurlijk mag je geen duivel uitdrijven. Natuurlijk niet. Maar goed. De regisseur vertelt het verhaal heel minutieus. Hij bouwde 100 kilometer buiten Boekarest een klooster... en probeerde zo helder mogelijk het geloof en het leven... van deze gemeenschap van nonnen en priester te tekenen... Hè? om je werkelijk het leven van deze mensen te laten leren kennen. Inzicht te geven in wie ze zijn, waar ze vandaan komen... wat hun opleiding of gebrek te gaan is. Nou, het maakte de film extreem lang, bijna drie uur. Maar voor mij was dat goed. Nu kon ik ook helemaal geen kant kiezen. Zag ik de impasse van alle partijen. Maar, en dat kan ik niet ontkennen... werd ik door deze film toch weer wat meer beleidend atheïst, Een katholieke atheist, hè? dat kan. Zijn de ergste. Gaat dat zien? Beyond the Hills. En dan nou even een hele andere kant van het leven. Uh, maak u klaar voor een fijne familiefilm. Bijna een klucht, uh, maar het komt goed. Alles is familie. Lieve poppenman, de A is van Arend, de man van Jeanette. Al veertig jaar gaan zij van red ik Gelukkig, al heel lang niet. We hebben ons afgevraagd wat we nou nog zouden willen. De vader wou. Dat wil... Kamperen. De vader wil kamperen. Nou, Pimola, kom op. op. What's the verdict? Luie zaad. Ja, het, is, het is dood. Rutme is onvruchtbaar. Ik had al zoiets gehoord, ja. Van wie? Um, Twitter. Oh my god. Wil jullie anders wat voor mij? Wil jullie mijn zaad lenen? Gad van mannen, dat is incest. Ze heeft iemand op het oog. Wie? Ja, een donor. Een hoogbegaafde, afgetrainde uh, hamster. We gaan het doen. Wie niet gaat het toch nooit goed vinden? Ik bedoel, ze vinden me wel aardig. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. ze vind je niet aardig. Ze haat je. Maar waar komt het dan vandaan? Massachusetts. Even over dat sperma-dingetje. Dat heb je aan iemand over verteld, toch? Hi, Linda. Charlie. Oh, dat is sperma-donor. Oh, oh. Het leven is echt meer dan een beetje plooien, een beetje in je piemel trekken en pannenkoeken bakken. Ja, is die taart een beetje goed geduld? Oh, Dit kind groeit op in een normaal gezin. Ik wil godverdomme dat alles normaal is. Hoe moeilijk kan het zijn om een beetje gewoon te doen? We zijn mislukt, Dick. We zijn allemaal mislukt. Ik ben Anouk kwijt. Rut maar even doodzaad. Je vader ligt ieder weekend is in eentje te kamperen. We je allemaal maar wat aan. Wie is dat? Zo van een van mijn cursisten. Hij is hoogbegaafd. Ja. In zijn boekje zeker. Zijn broekje zeker. Uh, een succesformule nog eens een keertje herhalen. Ja, waarom ook niet? He, Kim van Kooten, die kan leuk schrijven. En Joram Lushin, die kan het aardig in beeld brengen. En die twee hebben samen ook nog eens een uh, zeer goede hand van kasten. Nou, ik neem ze even met u door. Met weer Carice van Houten aan boord. Ja, dan zit je eigenlijk al uh, bijna gelijk helemaal goed. Ook al speelt ze nu als Winnie wel een uh, behoorlijk harde controlfreak. Een dame die denkt dat geluk maakbaar is. En die een kind wil. En Thijs Rummer, als haar echtgenoot. Rutmer, een klein gebleven Grote jongen, een liedjesproducer met te veel geld en geen diepgang. Maar wel een heel klein hartje en doodzaad. Nou, helemaal overtuigend. En dan heb je broer Charlie, de klaploper en de veelvrijer. Die wordt gespeeld door Benja Bruining, Ken hem niet. Ja, hij speelt in Dr. Deen, maar ja dat is nou niet echt een aanbeveling, vind ik. Hij doet het heel aardig, vind ik hier. Nou, Vader de Rover, Kees Huls, nou, dat kan ook niet stuk. Zeker in de rol van relatieve underdog, hè. Onder de subtiele plak van maderover Rover. Mooie rol van Martine Bijl. Maar de mooiste rol, met de meeste diepgang en het sterkste acteren. Ja, die was toch weer voor Jacob Derwig, de man van Kees van Koten. Maar nu speelt hij in deze film Dick, de man die getrouwd was met de dochter des huizes, tot zij twee jaar geleden overleed. Nou, een andere opmerkelijke invulling eh, was een rol voor eh, Willeke Alberti als treurende weduwe, die wel wat in pa over ziet. En waar gaat het allemaal over? Ja, nou, eh, pa en zijn veertig jaar getrouwd, maar ja, willen uit elkaar. Winnie wil een kind, Rutmer wil een lied met diepgang maken, Charlie wil niks. En zwager Dick durft niets. Afijn, Conflicten genoeg. Na de eerste helft van de film zat ik eigenlijk een beetje teleurgesteld te wezen. Wat was dit nou voor een over-de-top klucht? Het wordt soms ook nog ergens letterlijk gezegd... het lijkt wel een klucht. Maar in het tweede gedeelte van de film krijgt, krijgt hij toch meer diepgang. Eh, en voelt hij af en toe ook wel eh, ja, ontroerend. Ga je langzaam wel wat geven om die personages? Tagline is... Je kunt niet kiezen wie je ouders zijn, maar je kunt wel kiezen hoe je ouder wordt. Nou, dat is natuurlijk waar. Ik begreep één reactie van Winnie totaal niet... maar daar kan ik niets over zeggen, want dan verklap ik te veel. Kortom, de film komt langzaam op gang, maar pakte mij uiteindelijk wel in. En het wordt vast weer een hit. En het zijn ze gegund. Ik heb behoorlijk gelachen en ik heb zelfs een heel klein beetje gesnotterd. Nou, veel lekkere muziek in de film, maar ook vreselijke muziek. Bijvoorbeeld van Vulko, de ster van Rutmer, gespeeld door Remco Vrijdag. Het slotlied eh, tijdens de onderhoudende aftiteling eh, is van Raccoon. En volgens mij is het al een beetje een hit antwoorden, Ocean. Het lied... Nou, de, en, hier, ik ga een Nederlands versie trouwens laten horen. Dit is het lied eh, met diepgang dat uh, Rutmer zocht. Nou ja, goed. Luister maar. MUZIEK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 Een oceaan om in te vluchten, en nooit jaloers te over zijn, liefde. Alleen van mij Oké, okay. ja hier dus in het Nederlands, maar volgens mij in het Engels onder de film. Of ben ik nou gek? Nou ja. Soundtrack is sowieso leuk hoor, is op cd verschenen. Jim van Kooten zat met dit lied in haar hoofd toen ze het scenario schreef. Stevie N. it's you I'm thinking of, but in time with every part of me. My own serenade, would you do the same? and Let me wake up right here next to you. Turn colors in the gray of something permanent is ook te horen in de film, alles is uh, familie. Een samenwerking tussen het oude Doemer en Gerspardol.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 Een keiharde overgang maken naar Rex van Beuningen. Jan Eemans praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Rex, het is feest. Jazeker, want wie is er jarig? Hiep, hiep, hiep, hiep, hoera. Het is Adeline. En als ik zeg Adeline, wat zeg jij dan? Ja, dat... Uh, de... Er springen allerlei, allerlei verschillende gedachten in, in het hoofd. Uh, uh, enfin, ik, ken, ik ken Adeline al een tijdje. En, uh, nou ja, uh, ja, de... Waar heb jij het ontmoet, Rex, voor het eerst? Uh, onder het Rijksmuseum. Ja, onder het Rijksmuseum. Ja, dat, dat, was, dat was vroeger een onderdoorgang. En, uh, ik heb een tijdje in Amsterdam verkeerd. En nu ben ik natuurlijk weer terug naar Limburg, omdat ik daar vandaan kom. Maar uh, ja, het, is, het is onder het Rijksmuseum. Wij zijn eigenlijk op elkaar gebotst. Eigenlijk op de fiets. Op de fiets, ja. En dat was meteen, het klikte meteen. Hey, en wat zei Adeline toen? toen onmiddellijk na die botsing: wat zei Adeline? Wat uh, zei spontaan, hè? Ja. Maar moet, ik weet niet of ik dat nou moet zeggen. Maar het was iets van rot op klootzak. <laughs> Zoiets ah, dergelijks. Ja. Maar het was op zo'n leuke, gezellige manier. dat het mij gelijk aansprak. Ja, als je hele gemeene naden dingen tegen iemand zegt... dan klinkt het uit haar mond altijd... Ja, dus Ze heeft een cheux... Een, een, een, een, een bourgeoisie... Een, een, het, het klinkt altijd eigenlijk positief. En jij wil Adeline... Hè, laten we dat meteen maar eventjes ja. uh, vaststellen... een muzikaal... cadeautje geven. Ik wil haar een muzikaal cadeautje geven. Kijk, ik, ik weet uh, dat ze uh, dol op Frankrijk is. Uh, wie niet eigenlijk. Maar Adeline Speciaal... die heeft gewoon echt... haar hart ligt in Frankrijk. Dus ja... Je voelt hem al aankomen. Ik ga met de muziek naar Frankrijk. Uh, ze spreekt Frans als geen ander. Da, da, ja, echt waar, ik weet dat jij behoorlijk goed Frans spreekt, maar je, kan jij nog een puntje aan zuigen? Ja, zeker. Adeline spreekt uh, ongelooflijk, ongelooflijk, ongelooflijk Frans. Maar ook patois. Ze dat, dat praat ook platfrans. Uh, ja, dus ze heeft ook een ongelooflijk taalgevoel. Nou, ik heb daar enorm veel waardering voor. <kwijnt> Je bent een beetje verkouden, is het? Ja, ik verslik me in de koffie, uh, oh, In, die, in ja. de ochtendkoffie. Ja, in de ochtendkoffie. Nou, ik heb, ik heb uh, <tie> maar een kopje thee genomen. Maar goed, ik heb voor haar een plaatje meegenomen. Als een soort verjaardagsplaatje. Speciaal voor uh, deze bijzondere vrouw. Ja, ik heb enorm... Ja, mijn hart is eigenlijk vol van Adeline. Dat is eigenlijk waar. Um, U zou oh. de ex moeten zien op dit ja, moment. Ik, ik ben helemaal aan het gloeien. Ik ben helemaal aan het gloeien. Maar ik heb hier een, een speciaal plaatje op het Artier-label van Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, ja. eh, niet de en, eerste, en, de beste. Nee, nee, nee. En het liedje heet La La La, dus de tekst is ook, is ook heel belangrijk voor dit. Toegespitst op Adeline. Lied, ja, zeker, zeker en op deze dag speciaal voor Adeline gaan we La La La draaien. Zal ik alvast een klein stukje opzetten? Ja, ja Rex zet hem, zet hem maar gauw. Want het wordt wel tijd voor muziek met alle geohoe, -oh eigenlijk, hè? Dat ja. Al de tekst is heel belangrijk bij dit nummer. La Adeline is heel tekstgevoelig, hè? Ja, daarom heb ik ook dit plaatje voor haar uitgezocht, hè? Sylvie Vartan, Sylvie Vartan, ja. Een van de grote seksbommen uit de jaren, de jaren zestig. En uh, ik dacht, dit is wel een leuk verjaardagsplaatje voor Adeline, hè? heb ik uit mijn, uh, uh, ja, uit mijn grote platencollectie getoverd. Kijk, hè? Comedie, hoor. Ja, iets met comedie. Dus dat is ook belangrijk voor de tekst om erop op te letten. Dat... Is nou door dans la cuisine of zo? Daar komt ook in de andere liedjes voor het rood. Dat is ook belangrijk. Dat er zo'n wisselwerking is, zo, is zo die Franse muziek eigenlijk. En, uh, ja. ik, denk dat, ik hoop eigenlijk heel erg dik vanmiddag dat ze Adeline hier enorm vrolijk van wordt. Want ik, ja, ik word er vrolijk van, maar je weet ook eigenlijk of je counterpartner dat ook wel leuk vindt. Hè? Vast wel, vast wel. Zullen we anders uh, even samen met Alina kaartje gaan luisteren? Ja, haal, haal, haal hem even een stukje terug. Ja. Dat was net een mooie solo. He. Ja, dat vind ik dus ook schitterend. Daar word ik ook helemaal warm van. Maar... Dan gaat hij weg. Nou nog eenmaal van harte gefeliciteerd aan nog weer de jaren van Jan Emaus. En... Rex van Beuningen. Tot volgende week, uh, Rex. Tot volgende week, Jan. Leuk, leuk uitgezocht, dit uh, baatje. Echt leuk. Zo. Uh, uh. Wil jij nog koffie? Wil jij nog koffie? Ik heb thee. Even stukje. Wat was dat lief van uh, Riks van Beuningen? Heel erg bedankt voor dit uh, verjaarsplaatje. Goed. Iedere dinsdagochtend op Radio 4 bij de Caro. De ochtend van 4 tussen 7 en 9. Uh, uh, gepresenteerd door Margriet Vromans. En uh, behalve op maandag, want dan heb je Mieke van der Wij als het goed is. Alhoewel dat verschilt nog wel eens met die dames. Maar in ieder geval, op dinsdagochtend krijgt uh, Margriet Vromans bezoek van A.L. Snijders. Want die vertelt dan een uh, zeer kort verhaal. En, want dat kan hij ongelooflijk goed. En ik mag die nu herhalen hier in Karo's Nacht van het Goede Leven. Dus uh, geniet. Goedemorgen, meneer Snijders. Hallo, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Ja, ik... Uh, ik heb niet het humeur wat ik eigenlijk moet hebben... en ik had je er ook mee willen stoppen, eigenlijk. Ik had willen zeggen dat het hier een staalblauwe hemel is en één graad vorst en vooral nevels in de velden. Maar ik dacht, nee, daar komt ze wel achter, dat het een beetje regenachtig is en grijs en zo. Dus daarom... Ja, want ik, ik ben erg iemand van het woord. Hè? En dat betekent dat je een natuurlijke verhouding tot de leugen hebt. Omdat het woord alle kanten op kan. Maar uh, als er iemand midden uit het uh, nieuwscentrum aan de lijn hangt, zoals jij nu, ja, die kan alles controleren bij dus... <laughs> En er gaat niets boven de waarheid, hè? Ja, dat is waar, maar gods, ja. <laughs> Nou, toch maar het ZKV dan gewoon. Oké. Okay. Uh, het gaat wel over de natuur weer, over een boom en een bos, dus ik ik kan me toch wel een beetje mezelf kwijt. Oké, okay, een boom. De man loopt in een bos met één boom. Hij draagt een zwart pak van dunne stof en praat met fluisterende stem. Hij is verbaasd over die ene boom. Hij loopt rond in zijn verbazing, mompelend en fluisterend. Het wordt erger. Ik word er benauwd van. Hij ontdekt een tweede boom... Hij loopt heen en weer tussen de twee bomen. Het is een groot bos geworden, te groot. Hij laat de boom weer schieten. Er zijn ook dieren in het bos en een spoorlijn... wat natuurlijk tot ongelukken leidt. Het konijn is plotseling twee halve konijnen. Ik vraag me af hoe dat allemaal mogelijk is. De man loopt in een lege ruimte, maar hij verzint dit niet alleen. Hij heeft hulp van de mensen. Zij roepen hem toe welk dier hij ziet... Ze doen dit uit zichzelf. Hij heeft ze verlokt. Ik ben gefascineerd. Ik let heel goed op. Ik probeer te ontdekken hoe hij het doet. De mensen zijn goedwillend. Mi ange, mi bête, volgens Pascal. Vanavond zijn ze goedwillend, morgen kunnen ze gevaarlijk zijn. Ik wil niet zeggen dat de man gevaarlijk is, maar hij heeft de macht. Hij kent de loop van het verhaal. Hij weet waar hij uitkomt. Wij niet. Wij moeten hem helpen. Wij zijn het konijn in de lichtbundel. Als hij wil dat ze een uil in het bos zien... kunnen ze hert en egel roepen. Maar hij leidt ze af. Verdwijnt achter de boom en springt tevoorschijn. Hij maakt ze mur en hij laat ze lachen. Maar aan het einde van het lied roept iemand een uil. En aan het echte... Over koepelende einden lacht hij ons uit. Er is geen bos, geen spoorlijn, geen uil. We hebben naar een kale plek in de Deventer Schouwburg zitten kijken. Aan de hand van Kamagurka uit België. Tegen middernacht rijd ik naar huis. Ik denk aan Pascal, die de mens als een tragisch wezen beschouwt. Ik rijd door gouden bossen, tienduizenden bomen. De herfst is ongewoon prachtig. Maar Kamagurka heeft zijn hand voor mijn ogen gelegd. Ik zie maar één boom. Wachtzame muziek van Erik Satie, gespeeld door Aldo Ticolini. Ja, goed, oké. Okay. Um, uh, tot zover was dat het zeer korte verhaal van Aal Snijders. Uh, straks vanaf zeven uur kunt u weer luisteren naar Karo's de ochtend van vier op Radio 4. Dan is Mieke van der Weijden weer. Uh, tijd voor F. Starik. Hij is bezig met de selectie voor zijn nieuwe bundel. En hij leest voor, hij legt uit, hij gooit weg. Een omgekeerde cursus poëzie schrijven. Ja, ach ja, ik heb hem meegenomen dus uh, Jongenskunstenaars Mok, Mijnbert, Erik, Jasper, Robert, Arthur, ik We waren jong en God wist hoe lang dat nog duren moest Wij verbeterden uw wereld Alleen wij wisten hoe dat kon We waren de tentoonstelling van een feest Volwassen worden Mok kwam er later wel van Eerst die wereld maar even. Beter, Mok. Ton, Menno, Frans, Ronald, ik. Arthur heeft maar twee keer meegedaan... omdat hij vond dat het hoogst bereikbare voor een band moest wezen. De zaal zo snel mogelijk leegspelen. Gewoon keihard, Mok. Keihard door elkaar heen schreeuwen. Mok. Het eerste streven werd de eeuw jongere dag... We schopten het tot Paradiso-bovenzaal. We gingen internationaal in een Duitse kerk... met een nagaalm tijd van een seconde of zeven. Dies ist ein literatuurconcert. De ballade van de verontwaardigde zaaleigenaar. Mok, de baslijn van mijn leven. Mok, de uitvinder van de Scheerlijn. Vijftig cent per minuut toen een telefoon nog echt een toestel was... waar je de horen van de haak moest nemen... en als je dan dat nummer draaide, Mok, hoorde je dit. Krrrk. Beweeg nu de horen over je gezicht. Mok. In die kunstzaal bouwde je een installatie van boomstammen... die dan op een pakje boter moesten vallen. Er was een kettingzaag bij nodig om ze daartoe te bewegen, Mok en er is een kettingzaag voor nodig om jou te vergeten dat, dat is hetzelfde verhaal als, uh, als met die speeltuin die we eerder gehoord hebben, een, uh, een vriend van mij die kanker kreeg en dood ging en, um, uh, dit, dit heb ik uh, ongeveer zo uh, op zijn uh, begrafenis uh, gesproken en uh, het, wil, het gedicht wil natuurlijk te veel vertellen ook weer. Uh, qua, uh, uh, er staan een heleboel dingen in uh, die, die de lezer niet kan begrijpen. Wij verbeterden uw wereld. was een club kunstenaars die samenwerkten in de tijd. Wij organiseerden bijvoorbeeld de tentoonstelling van een feest. Um, dus uiteindelijk vertel ik te veel... Particuliere dingen die, die weliswaar uh, voor dat publiek in die aula zeer uh, aangrijpend uh, zijn. Maar uh, voor, eigenlijk voor niet eens voor vreemde ogen bestemd. En, en in eerste instantie wou ik het wel in de bundel zetten. Qua het is ook een verhaal van een generatie van volwassen worden. Uh, uh, ja, van dat hele kinderachtige volwassen worden eigenlijk... In, uh, uh, ik vind het uiteindelijk dus, dus te particulier om het in een bundel te zetten. Want als je dat ook nog allemaal moet gaan uitleggen... wat dat dan allemaal betekent... dan is het geen gedicht meer, maar een essay. Juist. Weg ermee. Dus een goed gedicht is een gedicht dat het particuliere overstijgt... en ruimte geeft voor een willekeurige lezer om daar zijn in te vinden? Um, ja, kijk, je mag natuurlijk altijd... Um, Particuliere dingen vertellen, uh, vermits ze uh, uh, op voor de lezer verstaanbare wijze. Uh, naar uh, iets algemeens verwijzen. En in dit gedicht gebeurt dat te weinig. Er zit alleen dat handig poëtische grapje in van. Uh, het was een, een hele stevige, uh, kleine uh, jongen vol met energie. Uh, voor wie op een dag te vroeg de telefoon werkt. Vat allemaal! Nou, hallo. Oh, hi meis. Nou, ik zit midden in een opname. Tut. De muziek van Martin Fonsen, Erik Vleumans en het Marangi kwartet te vinden op het album Testimony. En afgelopen week hebben ze daar een. Of is dat weer twee weken geleden? Goed, in ieder geval een Edison uh, Jazz Nationaal voor gewonnen. Voor gekregen. Goed, eh. Uh, we zijn er bijna doorheen, hè? Ja, wat, een riedeltje afwerken. Vergeet de website niet. www.adelinevanlier.nl. Kan je van alles terugluisteren. Kan ook trouwens via de site van Radio 1. Maar op mijn site kan je natuurlijk ook de playlists zien... en oude dingetjes kijken en plaatjes en whatever. Uh, je kan ook trouwens een Radio 1-app voor je smartphone... Uh, hebben jullie dat al? Dat is handig, hoor. Goed. Hmm, wat moet er nog meer melden? Oh, je kan uh, me bevrienden op Facebook. Want daar zet ik al die, uh, die linkje, zet ik linkjes op naar die, naar die website van mij. Dat is misschien nog makkelijker. He, Adeline van Leer, zo heet ik. Daar kan je me dus bevrienden. We twitteren ook en we hebben ook nog uh, het goede leven Karo.nl kan je naar mailen. Volgende week, ja, dat is interessanter, dan hebben we weer live muziek in het lembelijs. Dus gaan we vast een beetje studeren. Nee hoor, de uiterst charmante Suzanne Zegers, die komt als sus en dat wordt fameus. En ze klinkt zo. En kreeg een druge moed. Ik wist niet wat ik moest en stond vast aan de grond. Toen zocht ik en kwam langzaam op mij aan. Ik kreeg het warm, ik kreeg het kalmeren en ineens word ik niet meer zo bruid. Dat komt door die hormonen. Dat komt door die hormonen. Een dag wat een stuk, even wel een en trok zich terug. Maar at je heel niet op en wie een was, langzame. langzamer die. Maar dan met die twee was, zo'n aardparadies. Dat komt door die hormonen, dat komt door die hormonen. Waarom had Waar je zich met Eva klonen? Dat kunt alleen maar. Op dat op des, dag, wat een stoel dag, yes, yes, yes. Ik klonk geliefd naar boven, maar kon halverwege niet meer beroerd. Jouvel, de einde 2 en de bruin, weer holde hem droegen, voet de bruin, mijn jongen, deze door. Nou. Hij zei, meneer de bruin, maar dat kwam door die hormonen, dat kwam door die hormonen. Oh, ik vulde het geliefd aan die bonkleronen. Door die hormonen! Oh, dat komt door die hormonen. Dat komt door die hormonen. Dat komt door die hormonen. Dat komt door die hormonen. Dat komt door die hormonen. Hormone. Oh. Ik voelde het kaniek aan mijn wanneer Ik zie. Maar hoge tonen, ik je een ja, Vandaar veel dichtpersonen het me gehad Ik ben die kokes met kog, Dat komt alleen maar Door die homone Doe wat water in de wijn Schenk nog eens een biertje Gun de ridders van de pijn Nog eens een pleziertje